2. uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. Mensen die thuis zuinig omgaan met energie... doen dat vooral om kosten te besparen in plaats van uit milieuoverwegingen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ongeveer 90 procent van de Nederlanders zegt... kleine dingen in huis te doen om energie te besparen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aandoen van een trui als het koud is... in plaats van de verwarming hoger te zetten. 55-plussers letten beter op hun energieverbruik dan jongeren. De baas van nieuwszender CNN heeft hard uitgehaald naar het Witte Huis... nadat er een pakket met explosieven naar de redactie was gestuurd. Jeff Zucker zegt dat president Trump en zijn perschef geen idee hebben... welke impact hun voortdurende aanvallen op de media hebben. Trump uit regelmatig vele kritiek op CNN... en beschuldigt het medium van het brengen van nepnieuws. Ook heeft hij journalisten vijanden van het volk genoemd. Behalve CNN kregen ook Barack Obama en Hillary Clinton pakketten... waar mogelijk explosieven in zaten. Er is een serieuze overnamekandidaat voor de IJsselmeerziekenhuizen, dat zegt de voorzitter van de cliëntenraad. Het zou gaan om de vier locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en op Urk. De overname geldt niet voor het MC Slotervaart in Amsterdam, dat ook in zwaar weer zit. Gisteren werd bekend dat de vier IJsselmeerziekenhuizen samen met het MC Slotervaart in Amsterdam... uitstel van betaling hebben aangevraagd, vaak een voorbode van een faillissement. Het MC Slotervaart in Amsterdam neemt inmiddels geen nieuwe patiënten meer op... Metrostation Stadhuis in Rotterdam blijft nog 2,5 week dicht. Bij werkzaamheden gisteren werd asbest aangetroffen. Mogelijk gaan de metro's tussen Rotterdam Centraal en het station Beurs wel weer rijden... maar stoppen ze niet bij de halte Stadhuis. Er is geen gevaar geweest voor reizigers en personeel, al dus de RET. Het weer vannacht is het overwegend bewolkt, bij een graad of 10. De komende dag blijft het grotendeels bewolkt. Er kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. De maxima liggen rond de 14 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFN. Met nu de nacht. Now baby.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 But I'm broken hearted Cry, cry, cry Since the day we parted Ta, ta, ta, But I got nobody So I do it so Ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45D. Zie FM. You're my last present. You're a breath of fresh air to me. I am empty. So tell me.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 Just inside my brain to see if you'd run or.